Het is vijf uur, Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam zal nog de hele zondagochtend verstoord zijn. Na de treinbotsing van gisteravond wordt nu nog onderzoek gedaan... door de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Verwacht wordt dat die onderzoeken tegen de ochtend zijn afgerond. In de loop van de ochtend kunnen de twee treinen dan worden weggesleept. NS en spoorbeheerder ProRail verwachten dat het treinverkeer... rond 1 uur in de middag ten westen van Amsterdam hervat kan worden. Bij de treinbotsing zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er zeker 42 zwaar gewonden. Ongeveer 75 mensen raakten lichtgewond. Aan het begin van de avond botsen de sneltrein en de stoptrein... frontaal op elkaar bij het Westerpark... tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt noemt PVV-leider Geert Wilders hypocriet. Volgens de fractieleider van de Liberalen in het Europese parlement... bekritiseert Wilders de Grieken... Maar pleit hij er nu voor om de Griekse laksheid te kopiëren. Verhofstadt reageert hiermee op het mislukken van de onderhandelingen in het katshuis. Wilders zegt dat hij de bezuinigingen niet kan steunen... omdat de Europese begrotingsregels onzinnig zijn. Maar die regels zijn helemaal niet onzinnig, zegt Verhofstadt. En dat wordt volgens hem bewezen door de ernstige economische situatie... waarin landen verzeld zijn geraakt die de regels niet naleefden... zoals Griekenland, Spanje of Portugal. Internationaal Monetair Fonds heeft de EU-landen opgeroepen haast te maken met het wegwerken van schulden en het doorvoeren van vergaande economische hervormingen. Als dat niet gebeurt, zullen er opnieuw spanningen ontstaan die ten koste gaan van mondiale groei, zegt het IMF. De lichte recessie in de EU bemoeilijkt het herstel in China en de Verenigde Staten. Het IMF maakte vrijdag bekend dat het ruim 300 miljard euro extra tot zijn beschikking heeft om de schuldencrisis te bestrijden. Het weer. De komende dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan buien mogelijk met onweer en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. VNN 47. Het lukt. Even te kijken naar uh, de eerste pol die eigenlijk naar buiten is gekomen. Dat is wel interessant. Uh, daar kun je natuurlijk in principe niks van zeggen, natuurlijk. Hè? Maar uh, de website Geen stel heeft een, uh, een polletje de deur uitgedaan. Zo van: Nou, wat ga jij bestemmen in uh, de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 als die er komen? Dan zegt 28,9% op dit moment de VVD. De PVV op nummer 2, 27%. En op 3, als ik dat even zo goed zie, zeggen mensen D66. En daarna gaat het naar niemand, want stemmen is zinloos, zeggen 747 mensen daar. Nou, we hebben toch meer dan, uh, of bijna 9000 mensen op gestemd, dus dat is toch wel enigszins representatief. Er uh, uh, waren niet dat het vanaf één site terecht komt natuurlijk. Maar goed, wat vind jij? Wat, wat moet er nu gaan gebeuren? Waar ga je op stemmen? Hoe kijk je tegen de hele politieke situatie aan? We gaan er nog even over doorpraten. Daartussendoor gaan we ook uh, crack de playlist dus meteen met Jan Heemskerk. Daar ga ik zo meteen alles over vertellen. Eerst even terug naar Sam nog. Sam nogmaals, goedemorgen. Goedendag, ja. Waar, waar ga jij op stemmen als er, als er straks verkiezingen zijn? De grootst mogelijke linkse partij. Dat... Die als als, als, als een linkse partij hoog in de peiling staat, stem ik daarop. Oké, okay, dus dat zou dan SP of Partij van de Arbeid kunnen zijn? Uh, het uiterste geval nog links, ik hoop dat. Oh, ja, niet, maar... dat zou kunnen, ja. ja, ja. Maar die, die denk ah, ik niet dat dat, dat dat de grootste partij gaat worden, vermoed ik zo. Nee, maar die zijn lang niet meer links. In, in wezen zijn al die linkse partijen op de SP en zijn allemaal niet meer links. Nee? Jij vindt ze eigenlijk daar... allemaal midden of rechts? Nou, er zijn ook elementen ingetrokken in, in, in zo'n partij, en die hebben de hele, de hele partij overgenomen. En dat is uh, waarom ze zich van, van, van, van hun doelgroep, van hun, hun, hun achterban hebben vervreemd. En daarom stemmen ze nu op de PvdA. Ja. Maar waarom stem jij dan op de grootst mogelijke linkse partij? Waarom niet gewoon. Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld een partij die echt past bij je idealen? Ik ben niet gelieerd aan de partij. Ik ben, geen, ik ben, geen, ja, ik ben sowieso in, in het leven geen merkentrouwen. Ik ben niet merkentrouwen aan nou, wie dan ook. Nee. Dus ik kijk natuurlijk naar, uh, wat, wat is voor mij dan? Dus ik ben een eenvoudige arbeider, ja. dus ik stem mijn portemonnee en dat is op, in mijn geval links. Een strategische stemmer eigenlijk dus? Ja, ja ik denk dat als iedereen dat had gedaan, of in ieder geval de, de, degene die links stemde, in plaats van al die linkse stemmetjes te verdelen over partijen, ja. hadden ze het denk ik beter in hun zin gehad dan nu. Ja, ja, ja dus, maar, dus, dus dat dan, dat, ja precies, ik, snap, ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, maar op, op, op zich ja, ben ik altijd de PvdA-man geweest. Omdat, de, omdat ik de SP een antireligieuze partij vind. Mm -hmm. En ik ben op zich wel een religieuze iemand. Ja, dus, dus je, wil ook niet, je wil ook niet stemmen op een partij die, die zo anti-religieus is. Je wil ook, ja, dat, dat is ook wel voor jou belangrijk. Het is niet alleen maar de economie waar je op stemt, natuurlijk. Nee, uiteindelijk gaat het om idealen, het gaat niet om geld. Nee. Kijk, wij, wij zijn hier in het beste gewend om uh, bezit boven andere waarden te stellen. He, dus wij, wij, wij, wij vergaren liever bezit dan dat wij, uh, dat, dat wij andere waarden respecteren, zoals sociaal, ouders. Want wij, wij kunnen ook heel makkelijk onze ouders gewoon ergens in het verzorgingshuizen stoppen... en uh, voor de rest die meer dan omkijken. Ja. Alleen puur op het wildbejag, puur op bezit. zit. En, en, en dat zijn waarden die, die, die, die we zijn verloren in het westen. Ik denk dat wij de komende weken, maanden, nogal flink gaan doorpraten over de politiek... en zeker ook over dit soort punten. Dankjewel Sam voor het ja. meepraten. Oké, okay, maar, maar uh, nog wel even. Ja? Kijk kijk wat er in België gebeurt. ze hebben anderhalf jaar geen regering gehad en mm het -hmm. geen prima. <laughs> ja, dus ja. ja, dat is wel grappig inderdaad, ja, want daar hebben ze, sterker nog, uh, op sommige vlakken ging het zelfs beter dan ooit <laughs> toen ze ja, geen ik ga het gaat niet prima juist in België, dus wie weet moeten we gewoon twee jaar geen regering hebben, ja. wie weet dat het goed gaat. Ja, het is wel duur in België nu ook hoor. als je daar vakantie gaat is het, allemaal, uh, het is ook niet allemaal netjes. Maar goed, daar gaan we het later wel een keer over hebben, dankjewel Sam. Joe, ja, later, ja. Gaan we naar uh, Ben1, Ben Rob Redero, goedemorgen. Ja, goedemorgen zeg. Um, ja, ik, ik, kan, ik kan toch zo vaak inbellen als ik wil, hè? Je mag zo vaak inbellen als je wil, maar één keer als je eenmaal hangt, dan hoef je niet nog een keer in te bellen, natuurlijk. Nee, ik bedoel, van in het verleden of gisteren had ik dus een telefoongesprek met, met Omroep Max. Ja. En uh, daar word ik steeds geweerd als ik met een vraag kom. En dan vraag ik me af, zijn er bepaalde beperkingen? aan Nou, op, oh. zie, op zich niet. Maar we hebben wel uh, zoiets van, nou, het, het, het is, hoe meer verschillende mensen in de uitzending komen, hoe beter. Dus misschien dat dat uh, de reden is. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat dan de lijnen vol zitten. En dat dan, als je dan al, weet ik veel, de dag van tevoren of de week ervoor in de uitzending hebt gezeten. Dan, uh, dat ze dan nou, zeggen, nou, nee, ja. als, ik al, als, ik, als ik al om één uur bel en ik kom om vier uur nog niet aan de beurt. Ja. Dan kan je toch niet zeggen dat de lijnen bezet zijn. Ja. moet je dat ook bekendmaken in ja. de uitzending. Ja. Ja, het, is, het is nu in ieder geval heel erg druk, maar we proberen zoveel mogelijk mensen. En tot nu toe is iedereen wel uh, bijna in de uitzending geweest. Dus, maar goed, hey uh, Ben, um, ja. zat jij voor de televisie vanmiddag uh, of, uh, nou, of dacht je... ik had uh, bijna het lus om gewoon mijn vlag uit te hangen en dan met een test erbij. Ik had al meer maar mensen daar, die, die hun vlag, vlag wilden... Ja, want anders krijg ik misschien hier de pers aan de deur. Ja, ja want, want jij wilde, jij wilde graag... Uh, ja, jij vond helemaal niks, dit kabinet wat we nu hadden. Nou, dit had veel, veel eerder moeten vallen. Ik bedoel, zeker wel een jaar geleden. Want ik bedoel, dit is gewoon een asociaal kabinet. Want ik heb soms het gevoel dat we gewoon in een veredelde democratie leven. Of een veredelde dictatuur eigenlijk. Ja. Want, we, we, maar we, de nou, want mensen hebben de toch gestemd op, uh, op, de, op deze partijen? Wat zeg je? Mensen hebben wel gestemd op deze partijen, toch? Ja, wel maar anderhalf miljoen. We hebben 16 miljoen mensen. Ik bedoel, anderhalf miljoen kan toch niet de doorslag geven... dat het hele land uh, moet georiënteerd worden aan, aan, aan zo'n, zo zo ja, moet ik zeggen, een, een dictatuur. Ja. ja, nee, maar als je uh, VVD en CDA... die uh, hadden dan geen meerderheid, maar daar hebben natuurlijk mensen op gestemd... en die hebben de PVV erbij betrokken van... hé, hey, uh, kom erbij, help ons. En, en, en zo hadden ze een meerderheid. Dus dat is, dat, is, dat, is wel, dat is toch democratisch op die manier, toch? Nou, ik, ik, vind, ik vind... Hoe heet die toch? Die, die van de CDA dat vind ik eigenlijk een beetje Judas. Want die, die weten in het begin al dat eigenlijk met de PVV eigenlijk, uh, niet te regeren valt. En toch hebben ze het gedaan om gewoon een beetje aan de macht te kunnen blijven. Verhagen bedoel je? Verhagen, oh. ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja. Jij denkt dat het CDA uh, eigenlijk, uh, die, die, die komt plus niet loslaten, om het zo maar eens te zeggen. Ja, want ik vind dat ze C wel weer weg mogen halen. Want ik bedoel, ze zijn echt niet meer zo met een bepaalde christelijke inslag. nee. nee. Hoe, uh, hoe heb jij... Uh, um uh, kijk, want politiek gezien ben je kennelijk uh, behoorlijk blij dat, uh, dat de boel geklapt is. Maar ja, economisch gezien zitten we toch nog in de problemen. En uh, uh, daar zijn we natuurlijk nog niet uit. Ik bedoel, het is niet uh, wat, uh, wat Mark Rutte ook zei. Hij zei ook van ja, uh, het is niet dat het nu ineens anders is dan gisteren of zo. Die problemen, die blijven. Ja, maar hij had zo'n zo, zo leuke uitspraak. Dat ik denk van, heb je dat wel echt bedachtzaam gezegd? Dat je zegt van, onze economie is niet gebaar, bij, bij herverkiezingen. Ik bedoel, uh, ten eerste uh, bepaalt de overheid niet dat onze economie uh, bepaald draait naar de normen van de overheid, maar nee. die dat zelf bepaalt. Ja, maar, toch, maar, maar, maar ook binnen de economie, hè, hoogleraren die zeggen ook van ja, dit is wel echt slecht hoor, voor ons land nu, dat dit, dat dit nu gebeurt. Uh, en ondanks dat, kijk, ik, ik, ik zou ook graag willen dat, uh, dat niet alles om, uh, om geld uh, draait. Maar ja, uh, hoe je het bent of keert, uh, uiteindelijk draait toch wel veel om geld, denk ja, ik Ja, maar altijd. dan wordt hier bezuinigd bij de kleine man. Ik bedoel, als je ziet al dat de bijstand 4% moet inleveren. Mm -hmm. Dat is 4000 scholen per jaar. Dat is voor die, uh, voor die mensen een hele zware last. Ja. En dan gaan ze de AOW aanpakken en dan gaan ze straks misschien de WIA aanpakken. Ik bedoel, waarom hoor ik nooit dat er bijvoorbeeld op de ambtenaren wordt bezuinigd? Er zal toch ook zeker 5 tot 7% procent bezuinigd kunnen worden. Ja, ja ze, maar ze hebben ook uh, volgens mij iets van tienduizend uh, uh, ambtenaren die, uh, die, die ja, straks weggaan. Dat is toch geen bezuiniging als je een ambtenarenstop gaat houden? Hm. Ik Wat... bedoel, dan moet je echt, dan zeg je van, uh, procentsgewijs de mensen ook hun loon moeten inleveren. Ja. En dan, dan horen ze alleen dan... maar met, met, met, met dat ze een... een, een, een uh, 2% erbij wil hebben. Ja, en, en dan nog uh, is het natuurlijk ook... Kijk, die ambtenaren, die, die, dat, is, dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen die, uh, die werken. Die zijn dan toevallig niet bij een bedrijf beland, maar bij de overheid. En dat zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die een gezin hebben te onderhouden. En uh, uh, die moeten ook heel hard werken. Jawel, als je ziet dat de Kamerleden uh, een inkomen hebben van boven de ton hebben... Ja. dan vraag ik me soms wel eens af... van. Uh, kan daar niet wat ingeleverd worden? Want ik bedoel, uh, wie de meeste, wat je zegt, van uh, wie de grootste, of hoe zeg ik dat? <laughs> van wie de breedste schouders heeft, moet de grootste last dragen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat, dat, dat, dat, dat, uh, ja. dat is zo. Dat, uh, dat, dat, dat zou mooi zijn. Maar ja, je moet natuurlijk ook mensen hebben die, uh, kijk, die mensen werken natuurlijk ook hard, Want ik, de, de, men, de, ik, ik denk altijd, ja, Kamerleden, uh, ik ken er niet zo heel veel hoor, helemaal niet persoonlijk. Uh, maar ik heb altijd wel het idee dat die mensen wel heel hard werken. En misschien ben ik wel heel naïef voor daarin. Maar ik heb het idee dat de meesten toch wel het beste met ons land voor hebben. Dat zij wel echt denken van nou, de, de, uh, als het zo gaat, dan gaat het goed. En dan kun je dan mee eens of oneens zijn. Maar zij doen het in ieder geval uh, uit hun eigen ideaal. Jawel, maar ze hebben een salaris van meer dan een ton. Uh, ik bedoel, daar houden ze de helft van over. Dan houden ze 50.000 euro van over. Ik bedoel, dat kan je toch ruimschoots je gezin van onderhouden, dan, dan kan ik toch niet zeggen dat je dat je, dat je echt belabberd van nee 5000 euro per jaar, dat is toch dat is een mooi salaris inderdaad. Nou, ik heb zelf een, een, een wethouder familie, de of een familielid die is wethouder geweest in Den Elder. Mm -hmm. en die heeft ruimschoots een salaris van 5.000 netto per, per maand. Ja. En zijn vrouw dat is ook. Ja. En die wordt helemaal niet bezuinigd. En, en, en de kleine man, als hij samen woont, de AOW'ers wil ze nog aanpakken. Ja. Als die samen gaan wonen, dat ze geld moeten inleveren. Ja. Dus dat is toch niet realistisch neem ik aan. Jij denkt eigenlijk van, uh, de, het is een beetje scheef gegroeid door de jaren heen uh, ja, allemaal. Ja, ja uh, uh, uh. Ik uh, en, ja? Dat is nou de bedoeling wat ik bedoel. De dictatuur komt hier gewoon, uh, ja, komt hier gewoon opzetten in Nederland. Ja, maar het is wel iets waar wij natuurlijk uiteindelijk uh, zelf voor gekozen hebben natuurlijk. Want ja, we blijven maar... Waar, waar stem je zelf op eigenlijk? Nee, ik stem helemaal niet. Je stem niet? Ik doe altijd mijn stembiljet terug. <laughs> je denkt, uh, ik, ik hoef niet te stemmen. Nou, ik heb altijd spijt als ik op iets gestemd heb dat ik achteraf uh, niet waar word gemaakt. Ja, ja, het zijn allemaal loze beloftes, hè, die ze doen. Ja, dus je denkt van, als ik, als ik op een partij stem, en, uh, en uh, dan, dan hoop ik er te veel van en uiteindelijk krijg ik er toch spijt van. Nou, en daarom zou ik graag zien dat de kiesstelsel wordt veranderd in Nederland. Hoe zou het dan wel moeten, denk je? Nou, dan zou het in, in een trant moeten van dat, uh, dat er bijvoorbeeld tien of twaalf programma's worden opgemaakt door politieke partijen. Mm -hmm. En dat daardoor mensen kunnen opstemmen en dat dus ook waargemaakt moet worden. Ja, ja dus dat, dat ze de belofte moeten waarmaken en dat je anders uh, zou ze dus ook weer weg kunnen stemmen als het ware. Ja, inderdaad. Ja, ja. Wat Misschien... Misschien is dat wel een keer een goed idee om in de uitzending eens een keer, uh, dat doen we dan later, maar dan uh, om, om eens te kijken van nou, hoe, op welke manier kunnen we het kiesstelsel veranderen. Misschien uh, uh, doen ze nog wat mee vlak voor uh, september, oktober, dat, dan zijn er misschien nieuwe verkiezingen. Ja, want ik wil nog in herinnering roepen dat wij toen eigenlijk ook gekozen hebben met een referendum voor of wij bij Europa willen horen of niet. En toen hebben wij eigenlijk met, met 66% tegengestemd en toch wordt het gewoon doorgevoerd. Ja, en waar was dat ook even? Ik ben even een beetje kwijt. Het nou precies, uh, toen hoorden we al wel bij Europa natuurlijk. Ik uh, ben even kwijt al dat nou precies. Of... Hé hey Ben, ik, dankjewel. Ik, ga, ik heb nog een andere Ben hangen. Daar ga, ja, even, daar ga ik ook okay, even brand, naartoe. Da dankjewel hè. Hoi. Da. Uh, andere Ben. Goedemorgen. Hoi, goeiedag uh, Luc. Goeiedag. <laughs> nou ja, weet je, de eerste, het eerste idee was van, oké, okay, van, um, ja, moet er nu een verkiezingen komen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Meteen, eh, maar moet dat dan meteen of, eh, of, of nog even wachten? Want eh, het kan zijn dat we dan... Nou ja, voor de zomer gaat het niet meer lukken. Dan is het zomer. Dus dan nou, zouden we september, mijn, oktober... Uh, maar het kan ook in maart bijvoorbeeld, volgend jaar. Hè, wat dat je... ik, nee, wat ik tegen jouw collega heb gezegd... is dat, dat ik een beetje heel erg moe word... van al die analyses en weet ik veel... van al die mensen die dus... Uh, nou ja, ik, ik, ik volg het een beetje. Uh -huh. En nou ja, ik, heb, ik denk dat, dat ik ongeveer... Nou ja, uh, ik had uh, iemand... Uh, uit Tsjechië vanavond. En dan denk ik: van ja, waar zijn we in Nederland mee bezig? En. Dus ja, oké, okay, goed, Nou ja, prima. Goed, dus ik hoor tien uur op de radio van al die analyses, maar iedereen weet dat er nieuwe verkiezingen gaan komen. Yeah. Dat is helemaal geen vraag, dat is, is Er is helemaal geen vraag over. Dat het dus inderdaad gaat gebeuren. Ja, ja. ja oké, okay, wanneer? Oké, okay, ja, goed, dat kan dan. Ja, dat zal waarschijnlijk over de vakantie heen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel ja, uit wanneer dat dus, dan is. Het wordt dan september of oktober. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat is waar. Dat maakt het eigenlijk. En heeft, moeten we dan nog al die analyses horen? <laughs> dan kun je toch net zo goed muziek gaan draaien. Je ja. <laughs> denkt van ja, als, je, als het toch al duidelijk is dat er verkiezingen komen, dan. dan waar waar, waar, waar hebben we het dan eigenlijk nog over? Dat lijkt me wel. Ja, maar ja, het is ook wel goed om het even een beetje te bepraten allemaal natuurlijk, wat er gebeurd is. En uh, uh, misschien, uh, Jawel, misschien leren we ervan. Ja, tien uur per dag, dat lijkt me wel een beetje heel veel van de goede. <laughs> Jij vond het allemaal te veel, het uh, over de politiek de nou, hele dag. ja, oké, okay, goed, maar dat is toch hetzelfde. Dat, uh, dat je vroeger had van, uh, van oké, okay, er staat iemand vijf uur voor een deur. En dan is het, nee, ik sta nu vijf uur voor een dichte deur. En ik sta nu zes uur voor een dichte deur. Ja. <laughs> ja, dat, dat is wel, weet je wat ik al, uh, ja, ik vond het niet grappig, maar ik vond wel, ik vond het eigenlijk een beetje sneu. Uh, de, de, de, dit gebeurde hè, vandaag om een minuutje of half drie. En uh, nou, dan ben ik dan, ik ben dan zo nerd die gaat dan meteen op de computer kijken nee, en op Twitter en zo. Wat weet je wat, wat er dan gebeurt? Tenminste, ik heb het van de radio dan gehoord. Ja. Er gaan drie gepanzerde wagens weg. En dan blijkt dan dat het katsoverleg uh, is, uh, of nee, het katshuisoverleg. Uh, wat de groene nou, het uh, katshuisoverleg is uh, beëindigd. Ja. En dus daarom... Ja, ja maar, maar wat, ik, wat ik wel grappig... Ik zit daar achter de computer... en dan, uh, en dan en keek ik op Twitter... en uh, toen bleek dus dat uh, Frits Wester... Hè, zeg maar de, de, de politieke hotshot van RTL... die was dus met zijn familie op een rondvaartboot En uh, Ron Freese, de politieke hotshot van de NOS... die lag met koorts in bed. En dan je, dat is toch ook sneu... dan heb je, de hele, heb je zeven weken lang aan het hek gestaan... En uh, heb je zelfs een dictie? ernaartoe... En op daartoe... het moment op, op, op het moment Dan ben je niet. <laughs> ja, nou, ik, vond oh. beetje, ik vond het echt wel een beetje treurig. Ik dacht van, ah, oh, dat is toch ook sneu ook, hè? Nee, maar en... dat je moet klaarkomen op het moment dat, dat er... Dat, dat, hoe heet die? figuren of zo? Nou, <laughs> en, ja, ja ik, vond het een beetje, ik vond het een beetje treurig. Ik dacht, ach, dat is toch ook zonde. Dan uh, zijn ze de he hele weken meer druk geweest... en dan gebeurt er eens een keertje wat en dan zijn ze ja. er niet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja nou, dat, dat ben ik wel mee beetje ja. ja, dus nee, maar wat mij dus, uh, ja, ik zou zeggen van, oké, okay, goed, uh, ja, analyses, oké, okay, natuurlijk, alle journalisten moeten hun geld verdienen, dat snap ik ook wel, gewoon, ja. hè, dus ze moeten gewoon twintig uur op de radio... Wij uh, moeten wel wat zeggen, hè, natuurlijk, anders, uh, an <laughs> anders is het zo stil ook, nou, natuurlijk. ja, goed, dat is natuurlijk zo, dat, is, ja. dat, dat begrijp ik ook wel. En al die cameramensen moeten hun camera uit... Maar goed, weet je... Hey, zal ik jou nog eens wat anders zeggen? Ja. Uh, welke, welke figuren zijn we allemaal vergeten? Dat zijn de roadies. Dat zijn de jongens die de, camera's, de, de, die de kabels moeten uitrollen. Om ja, uh, die moesten hard werken vandaag. Ja. Om op, op de plaats te kijken. Maar ik hoorde Marcel Bril van Radio 1 zeggen dat uh, uh, die, die zei van ja, ik sta hier te wachten op, op, op Wilders. En die zou dan een, een kwartier laten komen. En die zei van ja, het is nog even stressen. Want uh, al die kabels moeten allemaal uitgerold worden en zo. Want het moet allemaal live nee, op televisie. telefoon. Maar zijn wel de mensen die we vergeten. Ja, nou, die werken. En dat zijn de hard. roadies hoor. Dat zijn echt de mensen die het doen. Ja. Ja, dat is ook zo. Wij hebben ook een technicus hier die je zegt, uh, die werkt uh, werk had. Ja. ja. Ja, dat is ook zo. Hé, hey, uh, Ben, dankjewel. Ik, uh... Nee, ik, ben nog, ik wil nog één ding zeggen. Je bent er niet uitgepraat, begrijp ik. Oh, nee. <laughs> ja. Ik wil namelijk, namelijk het volgende zeggen, want, ik, want er is namelijk nog nooit iemand op de radio. Want ik, ik ben de eerste die dat ooit zegt. Ja. Ik ga de, bij de volgende verkiezingen, want die gaan er natuurlijk komen wanneer dan ook... Ja. Ik ga stemmen op de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren? En ik ben helemaal niet voor de dieren. Ja, ik heb een kat gehad die 19 jaar oud is geworden. Oh ja. Ja, maar dus, ja, die is helaas uh, dood. Ja. Nee, maar ik ga wel stemmen op, want, namelijk, uh, wat kunnen die, die, die dieren zeggen? Die kunnen niks zeggen. Ja. Ja, ah, die mensen die gaan wat uh, zeggen voor de dieren. Uh, nou, ik denk dat het in, in de Tweede Kamer, nou, zal ik het maar zeggen, nou ja, weet je, uh, ik denk dat, uh, dat Mark Rutte, de premier... dat hij misschien wel een hele goede aangever heeft gegeven... voor de Partij voor de Dieren, omdat hij in de Donald Duck heeft gestaan. Ja, dit klopt, ja. Hij stond in de Donald Duck, inderdaad. Ja, ja, dus dat... Uh, en, en dat zijn natuurlijk uh, eenden. Wat zijn het Vogels? Eenden? Ik weet het eigenlijk niet precies. Donald Duck is een eend. Ja, is een eend. Het is een dier. Ja, ja dat, is ook een, dat is ook een dier. <lacht> dus jij <lacht> dus gaat op de Partij voor de Dieren stemmen, omdat... Maar Rutte en de Don. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik snap het. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik stem op het Partij voor de Dieren... omdat, omdat dus die mensen allemaal kwekken als dieren. Ja, ik, ik geloof helemaal niet meer in de politiek. Dus hey, ben... De enige die nog een beetje nog, nou ja, ongeloofwaardig of geloofwaardig zijn... dat is het Partij voor de Dieren. Yeah. Ik, uh, ik ga even een rondje verder kijken, maar ik spreek je later weer, Ben. Ik vond het leuk dat je belde. Hoi. Tot later, hè. Hoi, hoi. We doen nog... Uh, we, uh, Henk, ik spreek je zo meteen. Vind je het goed? Ja. Ik ga heel even een kopje koffie halen, want ik heb, een, ik heb er helemaal een droge mond van gekregen. Ja, even een plaatje ik draaien. Ik ga nog... snel drinken. <laughs> Komt goed, ik spreek je zo, hè? Joep. Jo. Uh, wil je meepraten? We doen nog even een rondje. Ja, want ik heb het idee dat we er nog niet echt uitgepraat zijn. Um, muziek draai ik altijd natuurlijk nog in, uh, in lange vorm. Maar ik doe even een plaatje We Are Young van Fun. Maar praat gerust mee. 0800-1121. Laat van je horen op wie ga je stemmen. Daar ben ik benieuwd naar. 0800-1121. Give me a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 No, I know. De nieuwe verkiezingen liggen natuurlijk op zich voor de hand nu. De basis, de meerderheid is ontvallen aan dit kabinet. We hebben maandag daarover beraad. Maar verkiezingen is natuurlijk een voor de hand liggend scenario. Ik denk dat het tijd is om nou de kiezers in Nederland... via de stembus te laten bepalen hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien. BNN, BNN, BNN. 4, Luc Ikink. Maar ja, maar ja, op wie ga je dan nou stemmen? Dat is een beetje de vraag. Hè? En hoe kijk je aan tegen de politieke situatie van dit moment... Uh, we hoorden net al Ben zeggen dat hij uh, dat een beetje klaar was met alle analyses en zo. En, uh, nou, dat is misschien wel goed ook, maar het was wel eens een keertje tijd... Dat, dat, dat, we, dat je zelf eens een keer wat uh, vertelt natuurlijk. Hè. Dat je zelf vertelt wat je ervan vindt. Laat van je horen. 0800 1121 0800 1121. Wat vind je ervan wat er vandaag allemaal is gebeurd? Ben je blij dat het kabinet straks gaat, uh, gaat klappen en dat er nieuwe verkiezingen gaan komen? Uh, het valt mij op dat er vooral veel mensen bellen die, uh, die echt, echt wel blij zijn... Uh, ermee dat het, uh, dat het afgelopen is met het kabinet. Henk Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vind jij? Ik ben blij dat het kabinet weg is. Ja, toch ja? Ja. <laughs> ik, heb echt, ik denk dat ik nog niemand heb gehad die zegt van oh, god, jammer. Dat is ook ja. raar eigenlijk, hè? Nou, dat is helemaal niet raar. Nee? Ik, nee. Ik zal het even wat nuanceren. Ik vind het eigenlijk heel sneu voor Mark Rutte mm -hmm. van de VVD. Even Heel duidelijk. Ik stem beslist niet op die VVD. Uh, maar ik vind dat niet een, een foute partij. Nee. Uh, laat ik het zomaar formuleren. Dus ik vind het nogmaals jammer voor Rutte. Uh, niet in mindere mate voor Verhagen... maar ik ben ongelooflijk blij dat Wilders ophoekelt. En ik hoop dat de Nederlandse kiezer... bij de komende verkiezingen nou zijn of haar hersens gebruikt. Want Wilders is alleen maar een man die tegen van alles en nog wat is. Mm. En hij heeft nu... Uh, uh, hij is tegen religie, de islam, maar in het geniep eigenlijk ook een beetje tegen de christendom, maar die niks meer mee heeft. Hij heeft geen idealen, hij heeft eigenlijk helemaal niets. Dus jij vond het eigenlijk, per definitie, voor je het al niet zo'n gelukkige uh, combinatie, de VVD-CDA en dan met gedoogsteen van PVV? Nee, ik vond het een hele belachelijke co uh, uh, uh, combinatie. Ja. Omdat de VVD, hoe je het ook draait of keert, staat voor liberalisme Net CDA behoort te staan voor het christendom, uh, voor het evangelie. Mm -hmm. uh, ik hoop dat ze dat nog eens even vinden. Uh, Zoals Piet de Jong uh, dat ook al gezegd heeft. En hier is Berlin. Die zijn van het uh, CDA. Nog een hele hoop meer. Per ja. uh, De, de, de dominee. Noem ik haar maar. <laughs> Want dat is ze. Mm -hmm. Maar uh, Wilders vind ik een, een ramp voor dit land. Dat heb ik net ook al gezegd. En, uh, omdat hij uh, floreert. bij, uh, bij de gratie van een vijandbeeld. To ja, maar toch, dus maar met... toch maar dan. dan maar, maar als je kijkt van. Uh, um... Uh, Naar na wie. Kijk, Wilders maakt natuurlijk niet alleen de beslissingen. Dus of je het daar wel eens of niet, niet mee eens bent. Uiteindelijk, die, die economische beslissingen. Um, uh, die, die, die werden, werden dan, denk ik, vooral genomen. neem ik aan, door uh, CDA, VVD. Want die, dat, dat is het kabinet. Ja, maar ik heb het niet alleen over economische beslissingen. Nee, je kijkt wel verder dan, dan alleen maar de economie in deze. In, in deze... Ja, natuurlijk, die SP'er die aan de lijn had een tijdje geleden. die praat alleen over zijn eigen bankrekening. Dat is in wezen ontzettend rechts. Ja. Ik vind de SP helemaal geen linker. Partij, ik vind de SP een ongelofelijke, conservatieve partij. En uh, ik stem mezelf op de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. ik, daar, ik sta er heel gematigd en genuanceerd in. Maar de twee, de, de, de twee partijen die ik het meest sociaal vind in dit land... dat is de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk twee hele verschillende partijen. Nee, die zijn helemaal niet zo verschillend. Nee? Die zijn heel verschillend in ethische... Uh, vraagstukken. Ja. En dan noem ik even abortus en euthanasie. Daar hebben ze totaal andere ideeën over. Maar uh, uh, financieel-economisch zitten die vaak op dezelfde lijn. Ja. En in het vorige kabinet, en die wou ik toch wel eens eventjes in herinnering roepen, zat Wouter Bos. Ja. En eigenlijk de man die Nederland financieel gered heeft. Zo zie ik het. Ja, de, de, de uh, oud-minister van Financiën, die, die toch flink van langs kreeg in uh, het rapport nee, van Commissie ja, de Wit. Nogal logisch krijgt hij de flink, flink van langs in de parlementaire enquête. Dat kun je van tevoren kun je dat uitrekenen. Hij zal ook wel fouten gemaakt hebben. Maar bankiers zeggen gewoon dat hij het ongelooflijk knap gedaan heeft. Hm. Hij heeft ABN allemaal gered en daarmee ING... en daarmee Egon en een hele hoop andere kleine banken. En denk je niet dat... Uh, dat uh, nee, ik wou, hè? Even, ik wou, even, ik wou ja? dat je me eens even uit praten. Ja, pardon. Oh, sorry. Wouter Bos heeft in het vorige kabinet... voorgesteld om de hypotheekrente geleidelijk aan af te schaffen. Ja. En niet in te grijpen in lopende verplichtingen van mensen... De kan bijna niet. Maar er is geen mens die het onthoudt. Wouter Bos heeft voorgesteld om mensen met een heel goed pensioen... en dat zijn er erg veel, een heel klein bedragje bij te laten betalen... om de ROW in stand te kunnen houden. Wat riep toen CDA en, uh, het en de VVD? Met Bos ben je de klos... <tiedert> En de bosbelasting. Dat soort ellendige retoriek. Waar zit, met welke problemen zitten wij nu? Met de hypotheekrenteaftrek En de AOW. Ja. Maar denk jij dan dat, dan, dat als nee, ik je mag dan, onderbreken... Dat, nee, ik praat uit. Ja, praat maar uit. Ja. Dan denk ik, wie denkt nou nog terug aan Wouter Bos? Ja. Alleen maar aan de foutjes die hij gemaakt heeft. <laughs> De tijd is een, een, een ongelofelijke chaos die ontstaan is door de aandeelhouders van ABN Amro. Niet, ja. door, niet door die vorige re regering. Heb ik een vraag over Wouter Bos? Vind jij dan dat Wouter Bos weer terug moet naar de politiek? Zou dat ja. dan een, een, een, een goede oplossing zijn? Ik zou Wouter Bos, ik had, al, ik had erop gehoopt oorspronkelijk... dat Wouter Bos, en, uh, wat ik een, een echte rustige sociaaldemocraat vind... en uh, uh, Mark Rutte, wat ik een oprechte liberaal vind... dat had ik de ideale combinatie gevonden. Ja, dus samen, dus een soort van paarsachtig kabinet... Met, met, met Rutte en Bos uh, uh, ja, aan de leiding. Wat mij betreft, wat mij betreft aangevuld met, uh, met de ChristenUnie. Ik vind uh, dat er over ook terug moet komen. Ja, maar dat. dat uh, Klinica hui, Huizinga, Heringa ook. Van de maar maar ja, dat zijn al die oude, oude kopstukken dan weer terug in de politiek. Het is toch ook wel tijd dat er, dat er nieuwe mensen komen. Zo, ik weet niet of, of Wouter Bos nou per se zo'n oud kopstuk is, hoor, want zo lang heeft hij ook niet meegedraaid. Maar uh, het, Wouter, het, het, het is Wouter, ook goed dat er nieuwe mensen inkomen. Nee, daar moeten geen nieuwe mensen komen. Er moeten deskundige mensen inkomen: goede mensen en betrouwbare mensen. En dit land heeft gewoon behoefte aan een kabinet... Mm. wat breed gedragen wordt, wat de mensen weer enige zekerheid geeft. Dit land gaat naar de bliksem, omdat mensen onzeker zijn en bang zijn... en daarom de hand op de knip houden en niks uitgeven. Men weet helemaal niet meer waar men aan toe is. En komt dat door de partijen of door de mensen? Dat komt uiteindelijk door de mensen zelf, want uh, dit is een heel oud gezegde, het volk krijgt de leiders die het verdient. Maar als iedereen uitsluitend en alleen maar aan zijn eigen bankrekening en aan zijn eigen geld en aan zijn eigen tweede huis denkt, dan ja. maak je verkeerde keuzes. Hm. En Samson, want die, uh, die staat nu aan de leiding, maar dat, die, die, de, uh, die doet toch goed, zou je zeggen, als je uh, Partij van de Arbeid uh, stemmer bent, dan, uh, dan, dan kun je daar toch wel tevreden mee zijn, toch? Ik wil niet zeggen, als ik op de Partij van de Arbeidsam... dat ik per definitie een aanhanger van Samsung ben. Nee. Ik had liever Ronald Plasterk gezien. Ja, ja. ja. En ik weet nog wel dat trouwens een andere manier om te bezuinigen. Ik heb nou die hypotheekrenteaftek genoemd. Ja. Ik vind dat de topsalarissen in de publieke sector... dus niet alleen van ambtenaren... ik heb het over topsalarissen, ik heb het niet over de politieman... Mm -hmm. Als ambtenaren met de, die top in de publieke sector, dus ook directeuren van woningbouwcorporaties, et cetera, dat ze die eens aan moeten pakken. Dus daar gewoon lagen, dus gewoon publieke sector is gewoon, dan, dan zou je eigenlijk gewoon een normaal salaris moeten hebben en, uh, en niet zo buitensporig hoog. Ja, als ik hoor wat een directeur van een woningbouwcorporatie verdient, dat is, ver, me, dat is veel meer dan wat de, de minister-president verdient. En dan heeft hij ook nog een auto met chauffeur, dat is toch ongelooflijk belachelijk. Hm. Dat kost toch bakken vol geld. We moeten ons eens dus afvragen, allereerst, wat kost het om het koninkrijk der Nederlanden überhaupt te besturen? Heb jij er nog vertrouwen in, Henk? Want ik, ik uh, maak mezelf wel eens zorgen. En dan uh, heb ik soms wel eens zo'n gedachte die dan door mijn hoofd heen gaat en denk van... nou nou, als, uh, volgens mij komt het allemaal nooit meer goed. En daarna gaat het wel weer. <lacht> maar hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Heb je er nog wel vertrouwen in? Ik ben soms een beetje somber over het feit dat heel veel mensen... ...te beroerd en te belazerd en te lui zijn... ...om zich eens even te verdiepen in die politiek. Ik hoorde net een heel verhaal over Wim Kok... Mm -hmm. uh, ...die daar afgekraakt werd, want hij was vakbondsman... ...en toen, ja. die toen Wim Kok vakbondsman had, stond hij voor een hele andere zaak... ...dan toen hij minister-president was. En toen Wim Kok minister-president was van die twee paarse kabinetten... ...toen was de Partij van de Arbeid weliswaar de grootste partij... ...maar de meerderheid... Had, zat bij de VVD en D66. Dus je moet compromissen sluiten. En de fout die politici maken, vind ik persoonlijk... dat ze altijd zeggen, wij beloven dat. En Wim Kok is daar een uitzondering in geweest. Die heeft dat wel eens gecorrigeerd en gezegd... Ik beloof dat niet, dat is mijn inzet. Wie zou de nieuwe politieke held kunnen zijn? Want je hebt dan Bos hè, en uh, Wim Kok, noem je nu, die, die, die, die ook wel, uh, waar je ook wel redelijk wat respect voor hebt, geloof ik. Wie zou de nieuwe politieke held kunnen zijn? Uh, uh, zou dat dan toch Rutte moeten zijn, die nu boven de partijen moet gaan staan en, en, en, en, en de boel moet, uh, moet ja, lijmen maar redden? Allereerst geloof ik helemaal niet in de politieke helden. Ik geloof in een politiek van de redelijkheid. En dan denk ik aan Ronald Plasterk, dus die het net niet geworden is. En dan zeggen ze, die is te professoraal, wat is er nou tegen? Dat zei men destijds van Joop den Uyl ook in de jaren 70. Het is te veel intellectueel. Dan denk, je, kan dat dan in dit land. Terwijl uh, iedereen, uh, terwijl de Partij van de Arbeid is, zei het nooit zo groot is geweest. Ja. Hij had heel veel aanhouding. En hij weet veel van financiën, Plasterk ook. Ja. Natuurlijk de financiële man van de Partij van de Arbeid. Ja. ja. En uh, nogmaals, uh, die bezuinigingen die dit kabinet nu doet, ik heb ze net al even op tekst bekeken, dat bijvoorbeeld studenten hun hele studie moeten, moeten lenen, mm -hmm. ik vind het levensgevaarlijk. Ik ga heel even, want er, er hangen meer mensen aan de lijn, maar ik vond dat je interessante dingen zei Henk. Jo. Dankjewel. Ik hoop dat mensen geheugen gebruiken. <laughs> dat ze onthouden wat je hebt gezegd bedoel je? Nee, dat ze onthouden bijvoorbeeld dat ik over Wouter Bos ga. Ja, ik zie en niet over de foutjes die hij gemaakt zou hebben... maar wat hij verdomd goed gedaan heeft. Het is duidelijk. dankjewel Henk. Ja. Hoi. We gaan naar... Uh, even kijken, wie gaan we pakken? Ah ja, Frank. Frank, goedemorgen. Hallo, Luc. Hey. <coughs> ja, ik vind het geen kwestie van kappen met... of onthouden hoe, of zus of zo. Mm -hmm. Bepalen mensen zelf, Ja. uiteindelijk. Ja. Mensen zijn niet gek. Zeker. Wij laten ons niet uh, voorliegen om je uh, om op jouw vraag te antwoorden, sorry, uh, jij bent, uh, hoe zeg je dat, de leider van het programma. Wat wou je weten? <laughs> nee, ik vond, je, ik vond het leuk dat je begon, heel goed. Nee, ik ga verder. Uh, de, de, de vraag was, uh, pff, ik weet echt niet meer wat de vraag was. Volgens mij was de vraag of we of, of, of blij bent dat, dat de boel is, ge is geklapt en dat, dat ja. het kabinet gaat vallen. Hè? Dat is natuurlijk ja. nog niet gevallen, maar daar gaan we maar even voor het gemak van uit. Het gaat vallen. Ja, dat, dat kun je. Ik eigenlijk. ben er blij mee. Ja? Ik zal het proberen echt deze keer het kort te houden, want er zijn meer mensen. Yes. Ik heb vanmiddag naar Arnoud Boot geluisterd. Ja, de, de, de, Arnoud... de hoogleraar is dat, hè? De Arnoud Boot-hoogleraar, ja, nee. ja. Financiële markten. Mm -hmm. Als ik daar zo goed beluister en ik schat hem heel hoog in. dan zou het nog ineens zo heel erg zijn dat dit kabinet gaat vallen. Volgens hem zijn de hervormingen... die al hadden plaats moeten vinden... in gang gezet hadden moeten worden... zijn veel te ver vooruitgeschoven. Ja. Ik hoorde jou in het programma... een vraag stellen van... over de economie. Wie bepaalt dat? Doen wij dat als mensen? Boots vanmiddag daarover. Ik denk dat de Nederlandse bevolking... behoefte heeft aan twee rustgevende pijlers. Eén. De stabilisering of herstel daarvan... van de woningmarkt. Ja. Twee dat er rust komt op de financiële markt. Dat wil zeggen, financiële markt is het niet echt, de pensioenfondsen. Hij zegt, mensen kunnen daardoor in een krimp raken... Ja, mm -hmm. hun portemonnee uit angst, angstvallig, dicht houden. Nou ja, als er niet, uh, hoe zeg je dat, niet geconsumeerd wordt, niet uitgegeven wordt... is slecht voor de productiviteit, ja. überhaupt voor de productie, etc. Maar andere woorden, als ik bood goed beluisterd heb... Dan denk ik dat eventueel een linkskabinet, kabinet, dat zal het wel worden. Mm -hmm. Waarschijnlijk daar meer, hoe zeg je dat, vaart in zou kunnen brengen. Ja, ja want Boot die, die, die had het vanmiddag. Die was eigenlijk de eerste die er wat over mocht zeggen. Hè? In, heb je dat uh, ook gehoord? Ja, ik, ik zat voor de televisie en ik heb hem, ja, ik ja, heb ik hem gezien inderdaad. En hij, ik was eigenlijk, hij, was, hij was meer van de... Ik vond hem, ik vond hem inderdaad uh, opvallend positief eigenlijk. of Ik niet niet dat, hij, niet dat hij blij was, of dat, dat, dat liet hij allemaal wel in het midden, maar hij was ook niet zo van dit is echt verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Dus hij was eigenlijk wel van nou, het is allemaal niet verloren of zo. Ja. ja. Hij klonk inderdaad uh, niet in, in, in mineurstemming. Nee, nee. nee hij, hij, hij, hij bracht het eigenlijk terug van volgens mij dan, het is zo erg nog niet. Dit kabinet heeft zijn kansen laten gaan. Ja. Te laat, te laat. Nou ja, dan kom, dan kom je jezelf dus een keer tegen waarschijnlijk. Maar denk jij dat, uh, want dat is natuurlijk dan de vraag... Hè? want uiteindelijk moet er iemand wel een beslissing nemen... om bij zo, bijvoorbeeld zo'n pensioenfonds dan te gaan hervormen. Da, da, da, daar moet dan ja. iets uh, mee gebeuren. Denk jij dat, dan, uh, dat het niet te laat gaat worden als we dat uh, nu... Uh, nu gaat het dan misschien niet gebeuren... en dan hebben we zo meteen een demissionair kabinet... en dan, dan, dan, dan, dan mogen er misschien geen beslissingen worden genomen... dan gaan er ja. weer maanden overheen de komende verkiezingen... en dan worden, moet, dat, moet dat allemaal weer uh, uh, besloten worden. Dus dan, dan zijn we zo weer een jaar verder natuurlijk. Dat, dat, ja? Ja, dat, dan denk ik, zo lang afstel kan toch niet goed zijn? Nou, dat zei Boos vanmiddag ook. Als je hem goed beluisterd hebt, zei hij... we moeten niet wachten, zegt hij, tot na de zomer... hooguit vijf maanden. Ja. Vier tot vijf maanden. Dat kunnen we nog, dat, dat, dat kunnen we nog hebben. Uh... Volgens hem wel. Ja, ja, ja. Volgens hem wel. Maar ja, dan zou je eigenlijk, uh, dan zou je eigenlijk um, um, met de Kamer dan die beslissingen moeten gaan nemen. Want uh, ja, voor de ja. zomerverkiezingen dat gaat eigenlijk ja. niet meer gebeuren. Dat kan volgens mij ja. volgens mij niet eens ja. meer. Nee, nee. Dus uh, maak jij wel eens zorgen, want ik maak me borrel... Ja, ik, ik heb soms... <laughs> en dit, dit programma is dan een soort van mijn, mijn stress relief. Dan ja, laat, ik, ja. ik, laat ik me altijd even bijpraten door, door verschillende mensen. En dan uh, kom, ja. ik, kom ik eruit en dan denk ik altijd, al oh, gelukkig het valt dat eigenlijk wel mee. Ik krijg altijd ja. allemaal nieuwe inzichten en zo. Maak jij wel ja. eens zorgen over, uh, over de, de economische situatie? Of zeg je van, nou dat is eigenlijk niet nodig en over een paar jaar hebben we het niet meer eens meer over? Uh, nou ja, goed, ik zal het uh, proberen... Uh, goed, het, het, lijkt mij, het, het volgende lijkt mij aan de hand, of is aan de hand... Mensen hebben allemaal makkelijk praten. Hè? De beste staan aan hem al. Uh, ik denk ook dat het menselijk is dat mensen reageren en kwaad worden. Ze mm -hmm. willen niet afgerekend worden op wandaden eventueel of uh, slecht inzicht... of doen en laten handelen van een kabinet. Feit is wel dat wij protesteren allemaal wel. En inderdaad, Wilders wil niet meegaan in die 3%... Uh, wat opgelegd is door de Europese Commissie. Mm -hmm. Maar Nederland heeft zich te houden en desonder... De, de Europese Commissie heeft er bepaald onder leiding van Van Rompuy, die Belg. dat zoveel mogelijk landen, liefst allemaal, zich moeten houden aan die 3%. Ja. Waarom? Om het weer niet uit de hand te laten lopen. Zoals een paar jaar geleden gebeurd is. Nee, want ik hoorde ook uh, een verslaggever uh, op, het, uh, op het nieuws zeggen... die zei ook van ja, kijk, straks uh, op 30 april, of, of nou, in mei dan... Dan, uh, komt de, de, dan komt Europa met een soort boekje... en daar staan alle begrotingen in van alle landen... en dan staat dan overal bij, kijk, uh, alle landen die zitten onder de 3%. En uh, behalve Nederland, die ja. weet het dan nog niet. En dat zou dan kunnen betekenen dat dan nou, landen als Griekenland en uh, Spanje, Portugal... Ja. landen die het niet goed doen, die zeggen dan... ja, daar willen wij eigenlijk ook niet die 3% aan houden. Ja. Dus ja. je, je ja, kunt ja. een soort domino-effect creëren natuurlijk daardoor. Maar andere woorden, de bedoeling is van de Europese Commissie... en zeg maar van Rompuy, de Europese regering... Hè? Mm -hmm. het Europese parlement heeft daar dan natuurlijk controle op... om zoveel mogelijk als kan die drie die na te leven, na te streven. Maar goed, Wilders wil daar iets onder gaan zitten. Waarom? En dan kom ik op mijn hotpoint-item, uh, uh, uh, zeg maar... Mm -hmm. waar ik voor sta en waar ik achter sta en dan ga ik afsluiten... Wilders gaat ervoor, staat ervoor dat de oude mensen, de bejaarden, hè, de voortrekkers van ons land, ja. van onze economie, dat die niet hard gepakt gaan worden. En uit mijn eigen omgeving, van mijn ouders, weet ik dat die mensen uh, al erachter uit zijn, erachter op uit zijn. Hoe zeg je dat nou? De ach de achter achter de, de op achteruit zijn gegaan. Denk ik. In hun portemonnee door ja. de inflatie. Ja. Maar andere woorden, daarin kan ik meegaan in Wilders. Ja, hij wilde, hij wilde, uh, de, een van zijn grootste bezwaren tegen deze, de, tegen dit plan wat er lag was dat de, de AOW, mensen met een AOW, te hard werden geraakt. Ja, ja, ja. Ja. En politiek is dreiging. En hij mag inderdaad tot het laatste moment mag hij zeggen ja of nee. Ja omdat ja, nee, ik is... denk van politiek bedrijven. Ja, dat is waar. Ja, ja, de, uh, wilde zij ook. Uh, ja, de, de er is pas een deal. Uh, wanneer, of, ik ben hier, ja. niet letterlijk in die woorden. Maar er is pas, er is pas een deal wanneer je uh, bij het laatste pakket je handtekening eronder zet. En daarvoor niet natuurlijk. Ja, dat, daar heeft hij wel gelijk in ook. Dat Luk, is ook zo. Ik wil jou bedanken. Ik denk dat de volgende spreker nog even kans uh, verdient. Hè? Zeker, zeker. Komt helemaal goed. Dankjewel Frank voor, goed zo. voor je verhaal. Bedankt. Hè? Tot ziens. Hoi. Do. En die volgende spreker is Ellen. Ellen, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, vind je het goed als ik even een plaatje ga draaien? Ik heb een heel mooi liedje klaarstaan. Uh, nou, doe maar dan. Ja, duurt maar Ik heb een twee... een poosje, dus ik wacht nog wel even. <laughs> duurt tweeënhalf minuut, ben heel benieuwd naar je verhaal. Oké, okay, tot zo. Uh, praat nog even mee. 0801121. 0801121. Dat is het telefoonnummer. Doe nog een klein rondje en dan uh, gaan we daarna weer andere dingen doen. 0800-1121. I do without you around when my words won't run, my pen is won't pound. And, oh, and my frisbee flies to the ground, no oh, You to talk to, no one to serve if I leave the ball to, you write the words but I miss the volume, what all I say without you oh I don't Gone and my boat won't roll, my bus doesn't come. And I have the fingers, you got the double. What'll I do without you? Oh, I don't know what to do with myself. Goedemorgen. Heb je enig idee wie dat was, wat ik net draaide? Nee, nee, ik zou het niet weten, maar het klonk wel goed. Ja, het is heel leuk. Het is Lisa Hennigan en uh, What I'll Do, zo heet het liedje. En zij staat vanavond in, uh, in Amsterdam en daar ben ik bij. En ik ben er heel blij mee dat ik daar naartoe ga, want het is echt, uh, het is echt supermooi. Ja. ja, klinkt goed. Ja, wij hebben het over de politiek. Fijn dat je even ja. wilde wachten. Je hangt er wat langer in de, in de, in de wachter ja. Maar uh, ik ben benieuwd ja. wat, je, wat je ervan vindt van alle politieke ontwikkelingen. Nou, ik ben blij dat dit kabinet geklapt is. Ja? Dat is het eerste. Uh, ik had het er toevallig gisteren nog over met iemand en, uh, ja, ik denk dat we gewoon met z'n allen eigenlijk de helemaal de verkeerde kant op gaan. Mm. He, en uh, ik hoop dat we met z'n allen nu ook eindelijk eens een keer ons verstand gaan gebruiken... en niet zo op de korte termijn gaan denken, maar wat langer. Uh, ik ben van mening dat het belangrijk is om ja, de wereld een beetje beter achter te laten... voor uh, tussen haakjes onze kinderen. Yeah. Ik, uh, ik heb zelf geen kinderen, maar als ik zie hoe we met onze wereld omgaan... dan word ik er eigenlijk wel heel erg beroevig van. Ja. Yeah. He, waar draait het om? Economie, uh, uh, geld, macht... en voor de rest maakt het allemaal niet uit. Het moet allemaal meer, het moet allemaal luxer... we moeten allemaal uh, van alles en nog wat hebben. En uh, ja, ik, ik heb het idee dat we met z'n allen onze wereld ja, kapotmakers zijn. Ja, nou ja, kijk, ik, weet je, ik, ben het wel, ik ben het wel met je eens eigenlijk, uh, deels. Want, uh... en ik, ik, begrijp, ik, begrijp, ik begrijp best dat we in een bepaalde wereld leven... en dat je mee moet in een bepaalde stroom. Maar dan denk ik, jongens... Het kan toch niet alleen maar meer en nog meer en nog meer. Er is toch een keer een grens aan, uh, weet je, met alle bedrijven ook. Ja, we maken 10% winst, maar volgend jaar moet het 20 zijn en daarna moet het 30 zijn. Ja. Maar, als we, maar als we 10% winst maken, nou dan hebben we het niet goed gedaan. Nee. Weet je, winst is winst, denk ik dan. Ja, ja, ja, en, en, uiteindelijk. Ja. Het, is, het is eigenlijk wat je overhoudt natuurlijk kennen, dat je Kiet uh, hebt gedraaid. Dus ja. Uh. Dus ja, wat je, wat dan erbij denk komt. ik van, waarom moet het nou allemaal steeds meer en meer en meer? Worden we daar nou gelukkig van met z'n allen? Ja. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar is dat, is dat nog te stoppen, denk je dan? Want dat is natuurlijk wel wat echt in ons systeem zit. Uh, uh. Ja, natuurlijk is dat te stoppen. Het gaat toch om uh, uh, hoe, hoe kritisch je daar ook over nadenkt met z'n allen. En waar draai ga er nou eens bij stilstaan. En ga nou eens kijken van, waar draait het nou om? Draait het nou om die tweede auto? Draait het nou om dat ik het nieuwste mobieltje heb? Nou ja, in mijn uh, opinie dus niet. Ik, ik heb het idee dat we... Nou ja, een stukje solidariteit vind ik belangrijk. Dat zie ik gewoon helemaal niet meer terug. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Mm -hmm. uh, hoezo democratie? Ja... Eerlijk gezegd vind ik het helemaal niet zo democratisch. Nee, wat, wat, wat heb je gestemd? En, en, op en, en, en wat, ik, wat ik bijvoorbeeld ook heel erg uh, verdrietig vind... is dat de publieke omroep zo langzamerhand in ik om wat gedraaid... terwijl daar heel veel kritische uh, geluiden vandaan komen. Ja. Eh, de, bij de VARA, ik weet niet welke omroep jullie zijn... BNN. Nou, prima. Uh, ja, bij de VARA hebben ze op het moment een drieluik gehad... van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, ik heb het nog niet helemaal kunnen zien. Mm het -hmm. uh, was eigenlijk iets te laat... Maar ik heb het opgenomen, Nou, als je het over gelijkheid hebt... dan uh, blijkt het dus dat in landen waar meer gelijkheid is voor de mensen... dat daar gewoon minder vandalisme is, minder ziekte... mensen zijn veel tevreden, dan hebben we meer voor elkaar over, enzovoort. Ik denk dat we die kant weer uit moeten in plaats van alleen maar meer en meer. Hetzelfde met de marktwerking... Ik vind het waardeloos. Gisteren is er een enorm ernstig ongeluk gebeurd. Een ja. klein ongeluk. Ja. Nu wordt er al gezegd dat komt omdat het spoor niet goed wordt onderhouden. Waarom? Privatisering. Sorry hoor, maar breek me de puntje, puntje, puntje niet open. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik, snap, ik snap wat je bedoelt. En um, denk je dat. Uh, dat, uh, dat is misschien wat een groot gedacht hoor. Maar uh, denk je dat dit het moment is om. Um, om een soort van ja, algehele uh, gedachtengang-kentering te hebben. Dus dat, dat iedereen denkt van, oké, okay, dat, we, dat we misschien dat we even op de rem trappen... en dan niet, niet qua, bedoel, moeten bezuinigen. Dat, dat, dat hmm. denk ik dat, dat iedereen er wel over eens is. Dat kan ook niet anders. Je moet nou eenmaal bezuinigen. Als je, als je schulden hebt, moet je dat oplossen. Ja. Maar denk je dat, we, dat dit het moment is om een soort van uh, um, handrem aan de handrem ja. te trekken... en dat je zegt van, oké okay, jongens, we gaan nu allemaal even weer aan elkaar denken of zo? Ik hoop het. Ik hoop, het. ik hoop dat mensen wakker worden en denken van jongens, het is juist heel fijn om wel met elkaar voor elkaar te zorgen. Ik heb het, niet, ik heb het beslist niet slecht. Ik heb uh, uh, een prima salaris vind ik. Mm -hmm. Maar uh, ik heb ook een verantwoordelijke baan en ik vind dat ik daar ook best wel wat geld voor verdien. Ja. Maar ik vind niet dat ik het allemaal voor mezelf hoef te houden. Ik word er blij van als ik daarin kan delen met een ander. En dat ik weet dat dat geld ook goed terechtkomt. Laat ik, laat ik daar duidelijk in zijn. Ja. Ik snap er helemaal niks van dat er zulke grote verschillen moeten zijn tussen de een en de ander. De bank, bankwereld die de boel heeft uh, blazen, het, al die bonussen hier en daar is dus en zo. Waarom? Waarom moet dat? Ja, die... Waarom kan je niet... niet... Ik, ik denk dat we gewoon weer met z'n allen meer terug moeten naar de basis. Ja. Want we rennen en we vliegen en we doen maar. en Weet je... Um... Uh, we gaan harder rijden op de snelweg, want ja, de, de, de tijd is geld, dus hup, hup, hup. Dus er komen hè, meer ongelukken, uh, meer mensen die invalide uh, worden, kost ook handenvol geld. Uh, nou, kijk maar naar al die bouwbedrijven die, die moeten werken. Nou, je, je krijgt als bedrijf in Twente, waar ik vandaan kom, een opdracht in, in, uh, in Limburg. Dus wat doe je? Je stad, elke dag in je busje, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Mm -hmm. We doen het toch allemaal zelf, al die ellende op de weg enzovoort. En marktwerking... Ja, sorry hoor. Wat die, wat, ik weet niet meer wie dat was. Dat was een meneer, ik geloof Henk. Ja. Die had het over zijn ouders die, uh, die in een verzorgingshuis zaten of zo. Ja, volgens mij was het nou, Henk die mensen die ja. hebben het niet zo best. Nee. Die, die, die verzorgen, die lopen hun benen uit het lijf. En als je dan ziet hoe zij ook nog vriendelijk blijven... nou, ik heb daar groot respect voor. Ja. Ik werk zelf in de zorg. Ja. En ik heb niks minder respect voor Dini onze schoonmaakster... als voor Dini onze dokter. Ja. Want als die niet onze schoonmaakster niet is, ligt de hele afdeling op zijn gat. Ja, ja, dat is Want zo. Maar die krijgen wel het... Het is wel het, belangrijk. Dat je wel, wat ik bedoel? Ja, maar die krijgen We wel de klappen natuurlijk. Nodig. Die, die, dat zijn wel de mensen die, dan, uh, die, die het misschien... Maar altijd, uh, welke bezuiniging je ook doet, zijn dat natuurlijk wel de mensen die eigenlijk het hardst geraakt worden. Standaard, omdat zij natuurlijk ja. ook al minder te besteden hebben. Die Dini die, die, die, die de dokter verdient nou helemaal minder dan Dini de schoonmaakster. Dat, dat, dat zo is nou eenmaal gegaan. De dokter verdient veel meer. Ja, of ik, krijgt ja. meer, ja. laten we het zo zeggen. Ja, ja, maar de verschillen ik, zijn te groot. Maar ja, weet je, er is een hele grote groep schoonmakers. Dus als je daar nou een klein beetje vanaf haalt, voelen die de pijn zogenaamd niet. Denk ik dan. Hm. Waarom, waarom moeten die verschillende zo zijn? Ik begrijp het niet. Ik vind, ik vind de wereld, wat dat betreft, zo raar in elkaar zitten. Ik bedoel, um, ik... Uh, ik ben op het moment niet in de gelegenheid om te werken en dat vind ik heel erg. Mm -hmm. Dat is voorzaakt door uh, een, een derde, maar daar wil ik het verder niet over hebben op okay. dit moment. Maar het betekent dat ik dus straks uh, met minder moet gaan leven. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik dat heel erg vind. Want ik ben heel blij dat ik nog een dak boven mijn hoofd heb. En dat ik elke ochtend van mijn kopje koffie kan genieten. En ik ben blij dat het weer mooier weer wordt. En dat ik het concert buiten van de vogeltjes hoor. En het klinkt allemaal heel uh, bleh, misschien voor sommige mensen. Ja. Maar dan denk ik, jongens, waar gaat het nu in, in feite jij om? Jij vindt het belangrijker dat... dat je dat je gewoon dat je, dat je voor jezelf gelukkig bent. En dat kan jij veel beter doen uit kleinere dingen dan, uh, dan al dat gehaast en... Grote ja, gedoe kunnen, en bonussen. kunnen we daar niet naar terug gaan met z'n allen, denk ik dan. Ja, dat zou mooi kijken zijn. kijken naar wat wel belangrijk is. Ik, ik, ik werk zelf in de zorg. En ik vind het heel belangrijk om niet alleen maar voor mezelf te leven. Ik haal er heel veel voldoening uit als ik merk dat ik mijn werk heb gedaan... en mensen daar weer blij mee zijn. Ja. Dat is voor mij ook de essentie van mijn werk. En of er dan een paar honderd euro meer of minder op je bankrekening staat... dat, dat, dat, dat, dat, dat maakt jou dan eigenlijk niet zo verschrikkelijk voor uit. Nou, ik vind het natuurlijk wel belangrijk dat ik rond kan komen. Ja. En dat ik, en dat ik uh, gewaardeerd word om wat ik doe. Want ik kan je ook zeggen, nachtdiensten draaien is gewoon niet gezond voor je body. Nee, dat, dat schijnt. Ja, ja. Jij doet het nu ook. Ja, dat is en, en, keer, en, ja. En, Nou ja, goed. He, maar uh, ja, het, het is gewoon hard werken. En ja. het is, je moet gewoon je kop erbij houden. Het is heel verantwoordelijk werk. Maar weet je, dat denk ik ook van jongens. Uh, ja, ook de marktwerking in de zorg. Zorg hoort niet zakelijk te zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. We gaan helemaal de verkeerde kant op met z'n allen. En het is nogal belangrijk. En we kijken naar Amerika's voorbeeld. Maar dan moet je eens kijken hoeveel daklozen daar zijn. Hoeveel werklozen. Hoeveel jeugd daar is geweest die hebben gestudeerd. En nu een, ik weet niet wat voor een dikke schuld hebben. En op straat leven. Nou jongens, is dat wat we willen? Ja. Met z'n allen. Gaan we die kant op? Ik vind het mooie, ik vind, vind, vind het goede woorden voor je. Ik hoop dat mensen okay. er even over na... Dankjewel Ellen voor, uh, voor ja. je verhaal. Heel erg bedankt voor de gelegenheid. No en uh, nou, heel veel succes met jullie programma <laughs> Dankjewel. en uh, ik hoop dat jullie nog lang uh, er mogen zijn als publieke onderzoeker. Nou, dat zal, wel, dat zal wel loslopen, joh. Maak je over ons maar geen zorgen. Nee, dat, uh, maar goed, weet je, het, het kritische geluid moet wel uh, blijven klinken. Dat is zeker zo. Nou, dat heb je ja? bij deze gedaan. Dankjewel, Erin. Oké, okay, hartelijk bedankt. Hoi, hoi. Dag. Gaan we denk ik naar de laatste bellen van, uh, van deze ochtend. Dat is uh, Raoul. Goeiedag, Raoul. Ja, hallo. Hi. Wonderlijk. Ja. Um, ja, het vinden zelf uh, is, is, is aan de orde. Mm -hmm. uh, op het moment dat... En dat, trouwens wat ik net hoorde was hartstikke mooi. Ja, dat was Ellen. mooi, hè? Uh, ja, Daar werd ik, ik, uh, ik warm. Hè? Dat, dat, dat geluid van... Dat we eigenlijk blij kunnen zijn met elkaar. Ja. Dat, is, dat, is, dat nou, is leven. Ja, precies. Ik ben ook niet zo'n... Ik ben niet zo'n uh, ik, ik, ik zo zweverig diep. Ik weet van jou niet, maar dat, uh, ik... Uh, uh, uh, ik vond uh, los van wat je dan ook stemt, denk ik dat het mooie, mooie woorden zijn uh, uh, wat Ellen zijn inderdaad. Gewoon ja, uh, ja, dat, ja, dat, dat je blij kan al zijn als je, als je gewoon de deuren open doet ja. en de zon schijnt en de vogels sluiten. Dat dat eigenlijk meer waard is dan, uh, dan uh, een, een dikke bonus. Ja, daar kan ik bij aansluiten met dat, dat, mijn, dat 2011 voor mij eigenlijk het mooiste financiële jaar was. Oh. Want toen had ik zo ontzettend weinig geld dat tenminste ja ik had nog net wel dat ik dacht van oh ik heb nog 20 euro dus ik kan, kan zelfs ik had en ik kan zelfs dan nog in een auto rijden dus dat maar dan daar kon ik dan zelfs voor tanken hè? dus dat zo zo leefde ik ja en dat was uh, dat en, was overgave daar en wa daar kon ik en dan was jij was jij tevreden mee dan uh, dan toen je misschien nog wat meer geld te besteden had nou, dus daar komt dan het vinden. Hè? Dus als mensen iets vinden, en dat is wel grappig... je vraagt dan wat vind je van dit en wat vind je van dat... Yeah. Dan, dan, word je, dan vraag je eigenlijk mensen om te oordelen. En buiten het oordelen ligt misschien wel het, het, het echte leven. Dus op het moment dat je met elkaar... zoals misschien als, ja, als kinderen feest hebt met elkaar... Yeah. dan is dat buiten het oordelen. En wij grote mensen zijn... zijn ja, vaak de weg kwijtgeraakt door van alles te vinden. Yeah. Dus ik, ik merk dat mensen heel veel opinies hebben. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook daar nog niet vrij van. Maar als je niet eens meer met elkaar hand in hand kan staan op straat... of uh, nou, dans is nog nog een stap verder. Het zou wel mooi zijn als dat zou gebeuren. Daar, daar zitten daar zit kansen. Daar... Nou, ik heb daar ook wel leuke ideeën voor. Alleen nee, daar, daar ben ik nog aan het uitwerken. Ah, dan, moet je, dan moet je maar eens een keer komen vertellen. Dat vind ik wel interessant. Als je, hoe, hoe, hoe, je, hoe je Nederland weer vrolijker kan maken of zo. Of blijer en tevreden. Ja, dat is een heel, heel praktisch idee. <hij hij hij hij> gaan we het later een keer over hebben. Zijn door de tijd heen. We hebben nog een minuut en dan is dat weer 6 ja. Raul, voor het alweer zes uur. Dankjewel, Raoul, voor het bellen. En voor je mee. Alsjeblieft en, uh, en, en het leven mag uh, verder gaan. Kijk, mooi gesproken. Dankjewel Roel. Tot later weer. Doei. Doei. <laughs> Uh, tot zover uh, de politieke, uh, het politieke gesprek waar we het over hadden. Fijn dat jullie allemaal belden. Heel goed. Hè? Er bellen nog steeds mensen. Sorry jongens, we zijn er de tijd heen. We hebben nog een uur te gaan. Maar we hebben ook nog allemaal, allemaal andere dingen gepland. We gaan het straks hebben over voetbal. Met Ferdinand. Ferdinand en voetbal. Want er wordt ook gewoon gevoetbal want natuurlijk. Misschien dat we dan nog wel even de politiek meenemen. En we spreken straks nog zo rond kwart voor, zes, uh, kwart voor zeven pardon, met uh, Sievert. Ken je Sievert? van Liene heeft de G500 opgericht. En ik belde hem gisteren eventjes. En ik zei van joh, kan ik je bellen om kwart voor, uh, kwart voor zeven uh, om even te praten over de politiek. Zei hij zei dat is prima. Ik zag op zijn Twitter dat hij om drie uur naar bed is gegaan. Dus ik denk dat hij een beetje vermoeid is. <laughs> maar we gaan hem toch even met hem praten. Kijken wat zijn ideeën erover zijn. En wat de G500 nu gaat doen. Hè? Die jongere club uh, die, die allemaal zijn aangemeld bij politieke partijen. En we hebben het ook nog over de Wietpas. En je hoort een nieuwe column van Pieter Derks in Pieter Spreekt. Dat allemaal na het nieuws van 6 uur met Jeroen Tjepkoma.